Kasper Meijer met het NOS Journaal. Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... is naar eigen zeggen aan het denken gezet door de Ik doe niet meer mee-actie van influencers van afgelopen week. Tegen het AD zegt hij dat deskundigen zoals hij meer hun best moeten doen... om uitleg te geven over het coronavirus zonder angst te zaaien. Volgens Gommers leidt bangmakerij ertoe dat Nederlanders hun hakken alleen maar harder in het zand zetten... Door meer uit te leggen hoopt hij mensen over te halen om zich aan de coronaregels te houden. De chef wetenschap bij de Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat pas halverwege volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar zal zijn. En dan mogelijk meer dan één. Wereldwijd worden ongeveer 200 vaccins ontwikkeld. 31 daarvan worden nu getest, zegt ze. Dat testen gebeurt in drie fases. Acht vaccins zitten in de laatste fase. Daarna moeten ze worden goedgekeurd, geproduceerd en wereldwijd worden verscheept. Amerika en Rusland hebben Armenië en Azerbeidzjan opgeroepen... hun vijandelijkheden te staken. Gisteren leidde het geweld in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan op. Het Azerbeidzjaanse leger claimt dat het in het gebied 16 Armeense rebellen heeft gedood... en ook zouden er meer dan 100 gewonden zijn gevallen... Het Armeense leger zegt dat het helikopters, drones en tanks van Azerbeidzjan heeft uitgeschakeld. Bij het geweld zouden ook burgers zijn omgekomen. Op een bungalowpark in Delden in Overijssel is een dode man gevonden. De politie heeft een groot deel van het bungalowpark afgesloten en doet onderzoek in twee bungalows. Er zijn twee mensen aangehouden. Lokale media melden dat volgens omwonenden in het huis seizoensarbeiders wonen. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Komende dag bewolkt met vooral in het oosten regen, maar ook op andere plekken kan een bui vallen. Verder ook af en toe zon bij 14 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM? Met nu de nacht. I'm We hebben al alles en zelfs alles nog te doen, ze grijpen nooit mis, Maar er zijn er ook voor wie in deze nog veel te kort voor een verlanglijstje eerlijk Sommige mensen vieren het samen, anderen vieren het liever alleen.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 Het allerliefste wil ik jou. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas vrede overal. Zie FM, maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9.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 Felt that burning flame You're chasing stars alive What was broken's left behind Watch it crumble in the light Nothing can stop you now See the colors of the sky Slowly turn from black and white Rising hope bright as gold And now there's nothing left to lose So we're breaking all the rules And they don't know what we know Cause oh, I can hear from the sun. Van de zomer op CFM hoor je nu overal, je nu, overal je nu overal, ieder etmaal weer. ZFM right. Had to survive living in the light. Have to stay alive living in the light. Had to survive living in the light. Hold the beat, stop the beat, drop the beat. We'll never know where love will flow. So. Aim high, shoot low. Gotta yeah, aim high, shoot low. FM Zandvoort. We're gonna make it, we're gonna take it back where we belong Turn your love around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 Summer rain sweat dripping off me Before I even knew her name La la la You felt like oh la la la Yeah, no Sapphire and moonlight We danced for hours In the same tequila sunrise Her body falls Zandvoort als bruisende badbaas, ook in de zomer, CFM. Wauw, wow, wow, wow, wow. waar ga je heen? Gin en tea in je handen, oh. je wordt steeds interessanter, oh. Silver.